Agenten kijken bijvoorbeeld of mannen en vrouwen die geen familie zijn... in het openbare leven wel strikt gescheiden blijven. De ontslag van de strenge chef wordt gezien als een nieuwe aanwijzing... voor hervormingen in Saudi-Arabië. Dan het weer, vannacht zwaar bewolkt met af en toe een opklaring. Morgen veel bewolking, slechts af en toe zon. Temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS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 Goedenavond, we hebben er weer een Olympische deelnemer bij. Rea Lenders plaatste zich op het OKT in Londen. Ze had voor de moeilijkheidsgraad 14 punten. Voor de uitvoering 23,300. En de time of flight is 15,235. Ik ga zo aan Rea Lenders vragen wat Hans van Zetten hier allemaal mee bedoelde. Volop reacties ook vandaag weer op de opmerkelijke keuze... van de hockeybondscoach Paul van As. Die passeerde gisteren zijn twee boegbeelden. Teun de Nooier en Take Takema. Ik praat erover met Joop Albedaar die alle begrip heeft voor Van As. En met Rogier van het Hek, ouds international en hoofdredacteur van Hockey.nl. Die wijst op de uitspraken van Van As vlak voor de Champions Trophy. Teun, volgens mij doe ik jou een plezier als ik jou geen aanvoer meer maak. En dat bleek ook echt zo te zijn. En die wil ik bevrijden, zodat hij de beste Teun kan zijn die hij in zich heeft. Zeker op een Olympische Spelen en dat hij bevrijd is van deze ballast eigenlijk. Maar die Olympische Spelen uh, gaat de nooie dus waarschijnlijk niet meer meemaken. We hebben ook wielrennen. Een grote Belgische fusieploeg werd vandaag gepresenteerd. Omega Pharma Quickstep. Met aan boord de Nederlander Nicky Terpsta. Die liet weten dat hij niet naar de Tour wil. Kijk, ik ben niet te renner die al zoveel gewonnen heeft. Uh, dat ik zeg van nou, ik moet nou nog de gele trui. En uh, hij in de Tour. Ik ga me op andere wedstrijden richten die maar goed liggen. En daar uh, probeer ik het uit te stijf mezelf te halen. Dat weer meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn.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 Bum, bum, bum, ba-da-da-bum, bum Bum, bum, bum, bum ba da bum Bum, bum, bum ba da bum bum Bum, bum, bum There's nothing left for you to kill. The truth is all that you're left with Pisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees of the universe of one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Bum, bum, bum, bum. Robbie Williams en Road to Mandalay. Het is uh, zeven minuten over tien. Het was een uh, grote verschuiving in het Belgische wielrennen. Omega Pharma en Quickstep waren rivalen... maar zijn nu opgegaan in één ploeg... met de weinig verrassende naam Omega Pharma Quickstep. Vandaag werd de ploeg gepresenteerd in de televisiestudio... van het populaire Belgische programma De Laatste Show. Een reportage van Steven Dalenboudt. Eerst maar eens over die naam, want dat pakt natuurlijk niet erg lekker. Omega Pharma Quickstep. Dankjewel, Nicky Terpstra. Ja, het is een lange naam. Ja, ja. Het is wel raar. De Belgische band Jeff Ganey vindt het ook maar een rare naam. Omega Pharma Quickstep. Niet zo handig in de omgangstaal Omega Quickstep. Aan zelfspot geen gebrek op deze ploegenpresentatie. Goed, Omega Pharma is officieel hoofdsponsor van deze ploeg, maar het is good old Patrick. Keeping with your feet on the ground, that's uh, simple enough. Lefevre, de oude baas van Quickstep, die ook in deze ploeg de scepter lijkt te gaan zwaaien. Na een winter van hard werken staat er weer een ploeg onder zijn leiding. Een ploeg die zich meer op de grote rondes richt, met mannen als Levi Leipheimer en Tony Martin, maar ook een ploeg. ...die het niet lukte om Philippe Gilbert binnen te halen. Um, ja, het is wel heel, heel lastig geweest, ja. Waar is dan het lastigste punt in? Want iedereen dacht natuurlijk, nou ja, twee grote Belgische ploegen die samen gaan, ...daar moet Philippe Gilbert heen. Nou, ik heb, ik heb alles gedaan dat ik kon om hem erbij te hebben. En hij had ook effectieve een contract met Oma Farma. Kijk, uh, dat zit nu op de juridische spoor. Dat is mijn zak nu niet meer. Uh, anderzijds is het zo dat... Uh, je moet echt niet onderschatten wat het is uh, sponsors gaan zoeken... Ik doe het nu toch uh, meer dan 12 jaar al. En uh, als je een sponsor dossier afwerkt, dat je echt voelt dat je tot het einde haalt en dan ben je zo moe als iemand die uh, per hier op bijgereden heeft. Omega Pharma Quickstep. rijdt dit jaar fenomenaal. Omega Pharma, quick Hoe moet het nou uitspreken? Blijf het Omega, step farom quick het was een leerzame presentatie. Dit is niet de fiets van concurrent Fabian Cancellara, maar de Harley van Sylvain Chavanel. En de Belgische kranten waren fout. Tom Bonen wordt geen vader. Tom, even in het West-Vlaams, zodat ze het niet allemaal begrijpen. Estovare... Nee, het is niet zo ja, Het is niet Oké, oké, okay, okay, dat is goed. Nicky Terpsa, de enige Nederlander in de ploeg, zag het allemaal met een glimlach aan. Hij hoopt op meer geluk dan vorig jaar toen hij vlak voor de aprilklassiekers zijn sleutelbeen brak. Nu ligt de nadruk in eerste instantie weer op de klassiekers. Ja, inderdaad. En dan, uh, dan even gas terugnemen en dan weer een mooie zomer. Het uh, zit wel een verschil in dat ik nu vroeger in de zomer goed wil zijn. Zo rond de nationale kampioenschappen en dan... Uh, ...tijdens de Tour de France even een beetje gas terugnemen... ...om dan het najaar weer goed te zijn. En uh, ja, Vladejaar wou ook pieken in de Tour. En nu zal dat wat vroeger zijn, want de nationale kampioenschappen zijn ook natuurlijk... groot selectiemoment voor de Olympische Spelen. En wat is jouw zomerprogramma? Tour de France? Probably not. Het was een kort vraagje met een kort antwoord op de ploegenpresentatie. En Terfstra dacht nog even terug aan vorig jaar, 17 juli. Toen een vluchtpoging in de Tour de France opnieuw op niks uitliep. Heb je het idee dat de kansen voor jou en als jou steeds minder worden dan? Ja, ja. En hoe kan dat? Het is gewoon heel erg gecontroleerd. En dus heeft Terfstra besloten dit jaar de Tour niet te zullen rijden. Nee, Ik, uh, normaal niet. Het kan nog veranderen, maar ik ga er niet vanuit. Je bent er klaar mee? Nou, ik ben klaar mee. Ik, ik, het, het is de grootste wedstrijd ter wereld. Uh, het platform van het vuurrennen, dat wel, maar, maar kijk, ik, ik ben niet degene die al zoveel gewonnen heb uh, dat ik zeg van nou, ik moet nou nog de gele trui en etappes uh, in de tour. Ik, uh, ik ga me op andere wedstrijden richten die maar goed liggen en daar uh, probeer ik het uit te stellen mezelf te halen. Nee, wat de Tour betreft zal het moeten komen van... Tony Martin. De grote aankoop van de ploeg. De komende Tour de France heeft veel tijdritkilometers... en lijkt hem dus op het lijf geschreven. Me the same, but, uh, yeah, de wereldkampioen tijdrijden zelf wil er niks van weten. Er komt na de Tour ook nog een tijdrit op de Olympische Spelen. En ja, dan wil hij zeker niet opgebrand zijn. Is iets something you, you think of? Is or is it just too high right now? Ik denk niet over dat. Als het komt, komt het van zichzelf. Maar ik zal niet teleurgesteld zijn als ik in de muur getrokken ben. Als ik een of twee stages kan winnen. Misschien om voor de yellow te vechten en zelfs in de Olympics te zijn. in de Olympische Spelen. En toen kon iedereen naar huis. Behalve Nikki Terpsa. Die moest wachten op de eerste trein terug naar Noord-Holland. Op de heenweg naar België had Terfsa namelijk iets te hard gereden. Ik heb gisteren te hard gereden en uh, ik moest met de trein verder. Okay. Nou, uh, waar was dat? Op, uh, op die uh, 18 baans A2 bij Utrecht uh, waar je maar uh, 100 man. <lacht> Een hard reetje? Ja, te hard uh, dat ik hem moest inleveren. Het zal toch niet zo heel lang uh, duren. Voor de rest ben ik zo'n brave jongen. Dat is zeker waar. Hoe hard reet 155, dus ik ben hem net aan, net aan over de limiet. Dankjewel. Ik de rot op terwijl van Nicky Ja, lachte. Maar was dat in de bijdrage van uh, Steven Dalenbouts? 18 baans bij Utrecht. Ik ga hem vanavond even zoeken. Goed, dan gaan we uh, contact zoeken met uh, Londen. Een derde turner heeft zich inmiddels geplaatst voor de Olympische Spelen. Ik zei het u net al. Derde turner, hoorde ik u nu uh, wellicht denken. Een derde turner. Hoe kan dat dan? Het waren er nog maar twee. Dat is wel zo. Maar ook uh, op de Trampoline heeft uh, een Nederlandse zich geplaatst. Rea Lenders mag zich voor de tweede keer in haar, mag voor de tweede keer in haar carrière naar de Olympische Spelen. Um, Rea, goedenavond. Goedenavond. W waar ben je? Ik ben nog in de O2-arena. En uh, um, ja, naar de mannen kijken. Epke is er net geweest. En uh, zometeen komt uh, Jeffrey nog op REC-finale. Uh, ja. Daar ben ik uh, nog uh, naar aan het kijken. Ja, Epke Zonderland. Die is net op brug geweest, hè? Ja, ik ja. ja. ja. dat, dat, ben ook een zilveren medaille, dus dat is uh, ook een hele mooie Ook oh, zilver wat een mooie dag zeg. Kan ja, ja Zeg maar, uh, jouw dag was natuurlijk het mooist van allemaal. Ja, <laughs> ja tuurlijk. Dat <laughs> kan, kan ik me voorstellen, <laughs> want je mag naar de Spelen. Hoe, hoe, uh, ja, het ging hartstikke goed, maar vertel je dag eens. Ja, ik, uh, uh, ja, ik, ik had natuurlijk wel uh, in mijn hoofd van, hè, ik, ik wilde het ticket gewoon uh, binnenhalen voor de Spelen. En, uh, uh, naar mijn weten was het ook niet zo moeilijk. Uh, ik moest gewoon 20 sprongen doen. En, uh, maar ja, 20 sprongen doen, ja, daar dat kom je natuurlijk nog wat mee bij kijken. Maar uh, dat, dat ging gewoon goed. En, uh, dus ik, was helemaal, uh, ja, ik was toch best wel heel erg opgelukt en blij dat ik 20 uh, sprongen had gedaan. En, uh, dat bleek dus goed genoeg voor een uh, vijfde plek uh, voor, de, voor de spelen hier op het festival. Uh, Mm -hmm. En want acht tickets waren al gegeven op de WK in november... en uh, nu zouden de overige acht uh, worden weggegeven... en ik heb me dan als vijf uh, verslaafd. En uh, ja, in de finale uh, heb ik gewoon... Ik had wel zoiets van, ik wil mijn oefening beter doen... dan in de, in de voorronde, zeg maar. En dat is eigenlijk gelukt. En uh, ik ben tweede geworden in de finale. Ja. Ja. Nou kan ik me voorstellen, want uh, in Athene werd je achtste. Ja. Uh, Peking uh, miste je. Ja, uh, uh, dit was eigenlijk min of meer je laatste kans, dan kom je van je uh, trampoline af. Uh -huh. uh, wist je toen gelijk al van dit zit goed? Nee, nee, nee, nee. nee en ook, ook omdat ik mijn uh, uh, tweede oefening, die ging al niet helemaal zoals het uh, eigenlijk moest gaan. Ik had ook nog wel een beetje een probleem aan het begin van de oefening. En ik heb echt geknokt dat de laatste sprong uh, om mijn oefening gewoon tot een goed einde uh, af te maken, zeg maar. En toen kwam ik eraf en Lennart, mijn coach, die was wel redelijk enthousiast. Maar goed, ik, ik moest toch nog echt wel even de punten zien en de volledige uitzagen wat de andere meiden allemaal deden. Dat ik, dat ik was echt blij kon zijn. Ik moest echt tot de laatste vrouwen wachten en dan wel, wel vier keer aan mijn trainer vragen, wat heb ik nou, heb ik het niet. Maar toen was dat het ja, ik heb het gehaald. Ja, en toen? Ja, ja dan ben je dus blij, maar dan, maar dan ben je ook wel weer... En daarna heb je ook wel zoiets. oh je moet ook nog wel weer een beetje scherp blijven omdat je natuurlijk ook de finale hebt. Want bij ons was gelijk de finale erachteraan. En, uh, en pas, nou, toen ik mijn oefening klaar had in de finale, toen kwamen we ook wel de tranen en, en ik had geluk, van, uh, ik heb het gewoon uh, gedaan. Ik ga Olympische tickets uh, binnen en, uh, en later kan er ook nog bij dat ik een zilveren medaille had. Dat vond mijn dag natuurlijk helemaal mee. Nee, nou geweldig. Ja, ja. Uh, uh, uh, en nu? nu? Want nu uh, beginnen de voorbereidingen voor uh, uh, de Spelen zelf. Ja, de, de, weg, de weg naar de Spelen heb je al afgelegd. Uh, maar hoe ziet het vervolg er nu uit? Nou, ik heb uh, na het WK in november heb ik gewoon uh, doorgetraind tot nu natuurlijk. Tot uh, voor, nu voor het Olympische Test Event. Ik, uh, ik neem eerst een, uh, een weekje even een break. Even, want afgelopen zomer heb ik ook niet echt een break gehad, omdat ik ook uit blessures kwam. En uh, daarna uh, gaan we gewoon op, een, uh, ja, eigenlijk op dezelfde voet verder als we afgelopen week hebben gepleegd na de WK. Uh, we hebben nog een uh, Europees kampioenschap uh, in, uh, in april in Sint-Petersburg. En in juni zijn er nog een aantal cups uh, waar ik aan mee kan doen. En dan, uh, ja, dan in augustus te spelen ja je zegt een break van een van een van een week ja week twee het, het, ja het, het, het, het zou een tegeltje kunnen zijn de break van een week maar wat, wat doe je dan in zo'n break of wat doe je dan juist niet niet springen helemaal <laughs> niet, op niet. Een trampoline nee niet op het trampoline springen nee hm. ik heb echt ook, ook omdat ik uh, ook niet echt een echte zomervakantie heb gehad en uh, en uh, ja, mijn lijf die heeft nu gewoon wel eventjes uh, de rust nodig. En ik moet even alles op een rijtje zetten en alles een beetje verwerken. En ook, ja, ook, ook genieten ervan, van, van wat ik hier heb neergezet. En uh, dat heb ik ook wel verdiend uh, na het harde werken. Ja, je hebt het helemaal zelf, ja. uh, helemaal zelf voor elkaar gebokst. Die, ja. die, die oefening die je vandaag hebt gedaan, is dat ook de oefening die je op de Spelen gaat doen? Nou, ik denk wel dat ik uh, uh, deze oefening sowieso in de voorrondes ga doen. En uh, in de finale uh, ben ik wel van plan om een, om een moeilijkere oefening te gaan doen. En uh, dat gaan we ook de komende maanden gaan we dat gewoon zien hoe dat zal verlopen. Omdat ik wel nu op een uh, moeilijke oefening ga trainen. Ja. Maar ik denk dat het voor, voor, een, uh, voor een voorronde op een uh, Olympische Spelen, dat is, uh, wat ik wat ik nu vandaag heb gedaan, dat het ook voldoende is. Maar uh, ja, dus dat, dat, dat gaan we gewoon bekijken hoe dat, uh, wat, wat het beste zal zijn straks uh, voor. Uh, in ja, wordt het je laatste spelen dan? Oh, dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik echt nog niet. Ik, uh, ik vind het spelletje nog zo leuk en uh, ik, ik ga niet zeggen van uh, eh, ik stop ermee naar Londen echt niet. Ik weet ook niet of ik dan nog zeg van ik ga via verder tot, uh, tot Rio, dat weet ik ook nog niet. Ik, ik ga eerst nog genieten van, uh, van, van de Spelen daar. En, uh, en dan zien we wel uh, wat hm. ik ga doen, maar ik heb, ik heb zeker nog niet in mijn hoofd dat ik wil gaan stoppen. En durf je al uit te spreken dat je voor de medaille gaat? Nou, nee, nee, niet, niet, niet echt. Ik heb zoiets van, hè, ik, ik ging hier ook helemaal niet naartoe van, ik ga hier een medaille pakken, ik kwam hier natuurlijk voor een ticket. Nee, maar je hebt en, zilver. Uh, ja, ik heb nu zilver inderdaad, maar dat heb ik, heb ik bereikt door gewoon rustig die wedstrijd in te gaan en rustig te blijven en te genieten van het moment en mijn oefening te doen. En wat daarna dan uh, komt, dat zie, dat zie ik dan wel. En... Nou, laten we dan afspreken dat je, dat je het beter doet dan in Athene, Dan word je achter. Precies, dat vind ik, ik mooi, hè. Dat, dat, dat, dat heb ik ook zeker in mijn gedachten van, dat wil ik sowieso. Dus dat, dat, dat vind ik wel een goede uitspraak. Laten we het daarop houden. Oké, okay. dankjewel ja. hè. En nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Lift you up so high I'm around You will see I don't even have to try On the days like these You get just what you see Eindje Oosterhuis en uh, good Day was dat. Het is uh, zeven minuten voor half elf bij NOS uh, langs de lijn. De echo dreunde ook vandaag nog door in de sportwereld. Het schrappen van uh, Teun de Nooier en Taka Takema uit de hockeyselectie. Lef valt de bondscoach Paul van As niet te ontzeggen. Maar uh, of het verstandig was, dat uh, moet de tijd leren. Over de keuze en met name de gevolgen daarvan uh, ga ik verder praten... Zometeen met uh, Joop Albeda, die we proberen nog aan de lijn te krijgen. En uh, nu alvast met uh, Rogier uh, van het Hek, die u wellicht kent als oud-international... en nu hoofdredacteur van Hockey.nl. Dag Rogier, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik begrijp ook dat we Joop Alberda inmiddels ook uh, aan de lijn hebben. Ja, Joop, goedenavond. Goedenavond. Uh, met jouw permissie uh, uh, begin ik even met, uh, met Joop. Of, of, is goed, dat begrijp je straks nog hier met het oog op de discussie. Uh, uh, Joop, uh, even terug naar 1996. Aanvoerder Avital Selinger wordt kort voor de Spelen... de aanvoerder dus uit de selectie gezet. Weet je nog... Nee, dat weet ik niet, want hij is, uh, na 92, Barcelona, is hij na 1992 is Barcelona niet meer in, uh, voor de nationale ploeg uitgekomen. Ah, kijk aan. Dus, okay, dus goed. dat is een, een tijdspanner van uh, dus, vier jaar. Daar zit in ieder geval meer bij, maar het was wel een zware beslissing waar je over na moet denken, kan ik me zo voorstellen. G kwam ja. dat nog een beetje terug toen je Paul van As hierover... Uh, uh, hier, hier, hier, hier, die beslissing hoorde, dat hij die beslissing nam? Kwam dat nog een beetje terug? Nee, dat kwam niet terug. Wel, um, situaties in het jaar uh, van de Olympische Spelen en het jaar daarvoor, dat een aantal zeg maar, van onze iconen uh, vrij afkregen. Die uh, gewoon een zware Italiaanse competitie hadden. Uh, altijd tot voor de Scudetto hadden gespeeld, tot het laatste moment. Het kampioenschap? Ja, en die dus op een gegeven moment een bepaalde periode vrij kregen, waardoor er een soort. Ja, mentale ruimte en fysieke ruimte komt voor jonge spelers om uh, op een geweldige andere manier te gaan trainen dan wanneer zij erbij zijn. Zonder dat uh, die iconen als het ware dat zichzelf bewust zijn, nemen ze materieel, maar ook immaterieel nemen ze ruimte in. Uh -huh. En dat heeft effect op andere spelers. Maar zijn die iconen dus... later weer teruggekomen? Ja, die iconen zijn later weer teruggekomen. Dat was toen een bewuste keus om hun rust te geven, om fit te zijn voor de Olympische Spelen. Of voor een groot en wereldkampioenschap. Maar ik herken wel, uh, in wat Paul zegt, uh, dat doordat je soms uh, iconen uh, weghaalt. Uh, en ik vergelijk het vanmiddag met een van jullie medewerkers. Als Mart Smeets zijn kamer binnenkomt, dan gebeurt er iets. Dan verandert er iets in de kamer zonder dat Mart dat wil. Maar dan gebeurt er iets. En wat, hij, wat zijn intentie is, ik denk ik, is om te kijken. Dus van, goh, als ik nou een paar van die iconen wegneem, wat gebeurt er dan met die jongere spelers? Nemen ze nou die ruimte wel of nemen ze nou de ruimte niet? Mm -hmm. Ja. Dus, uh, de, de, de, maar goed, dan in, in dat geval kwamen later kwamen die iconen weer terug. Ja. In dit geval ja. is die weg afgesneden vooralsnog, tenzij het nou, dat, uh, helemaal niet dat, gaat lopen, zoals hij zelf nou. zei. Ja, wat, wat ik een beetje verwarmd vond deze week... was in eerste instantie dat ik hoorde of las... dat uh, ze niet mee zouden gaan naar de stages van Spanje en Australië. Om vervolgens te horen dat de sporters reageren van... we doen helemaal niet meer mee. En gisteravond hoorde ik Paul zeggen van... Uh, de deur staat wel op een kier als het niet loopt. En. en ik denk dat je als bondscoach altijd de deur open moet houden... voor alle spelers. Zeker in, in de buurt van de Olympische Spelen. Want stel je voor dat er een speler geblesseerd raakt... dan ga je toch altijd terug op... De twee, eerste en de tweede en de derde reserve voor die positie. En dat zou dan wel eens een keer teunternooien en takenmaak kunnen zijn. Ja, helemaal helder. Nu uh, Rogier uh, van het Hek, zoals gezegd, hoofdredacteur van uh, Hockey.nl. Ik heb een column vandaag in Nieuwsport van jou gelezen. Daar zit ja. je nogal wat kanttekeningen bij uh, de keuze van Van As. Als je uh, Joop Albedaar zo hoort, dat is eigenlijk ook een beetje wat Paul Van As zegt. Begrijp je het dan? Hey, ik begrijp het hele verhaal wel van, van zoals Paul Van As zegt... Uh, als je grote bomen weghaalt, de andere gaan bloeien... Maar in mijn column heb ik ook een beetje de blik proberen te werpen op uh, zeg maar de beslissing uh, van Paul van Assel. En die dan in de tijd van zijn bondswartsstraf willen zetten. Uh, en daaruit blijkt in mijn ogen uh, dat dit weer een stap is ja, die in paniek genomen is. En Paul ontkent dat in alle toonaarden. Dat zijn goed recht. Het zou ook raar zijn dat hij zou zegt: ja, het is totale paniek waarin ik die beslissing neem. Maar uh, ik ben er even teruggegaan in zijn uitspraak. En ik zie dat hij. Uh, pa een paar maanden geleden nog roept dat uh, Teun een speler is die de kleur van zijn medaille bepaalt. En uh, Take Takema werd aanvoerder omdat hij zo'n goed EK had gespeeld. En nu zijn die twee ineens in de weg op weg naar Olympisch Goud. En dat heeft mij bevreemd. En die grilligheid, ja, die baart mij zorgen. Hmm. Hij heeft dat gisteren uitgelegd, heeft hij gezegd uh, in de... Uh, wat betreft die aanvoerdersband die hij, heeft, die hij heeft afgenomen... toen in de aanloop naar het EK had hij al wat twijfels. Toen heeft hij die aanvoerdersband heeft hij, uh, afgenomen om hem daarmee wat ruimte te geven. Eigenlijk zou je kunnen achteraf zeggen... dan heeft hij geprobeerd te redden wat er nog te redden valt. En uh, uh, bij de Champions Trophy ging het echt helemaal mis. De, de, is ja. dat dan niet ook de keuze, de, keuze, de keuze van de bondscoach... om op zo'n moment uh, te zeggen van nou, dit kan zo niet, want we gaan niet verder zo? Nee, ik heb vooropgesteld. Het is zeker de keuze van de bondscoach... Alleen het is ook nog weer uh, aan mij om daar twijfels uh, bij te zetten, of vraagtekens bij te zetten. Want ik denk dus dat uh, het niet alleen aan teun of aan taken ligt, maar aan het Nederlands team als geheel. En ik heb het idee dat er niet echt gekeken wordt naar hoe het Nederlands team als geheel functioneert. En dan heb ik het ook over het begeleidingsteam. En bijvoorbeeld, mijn verslaggevers hebben wel eens de een vraag voorgelegd: uh, klopt het begeleidingsteam wel? Is dat wel van een niveau hè, zoals we dat mogen verwachten? Nou. Daar zei Paul op, zeker. En ja, ook daar zit ik wel eens met twijfels bij. En het lijkt nu alsof uh, de prestaties van Nels team, de mindere prestaties van de laatste tijd, volledig worden neergelegd bij taken en uh, bij teun. En nu die weg zijn, dat ze allemaal de hoop hebben nou. Vanaf nu gaat het helemaal goed komen. Jo, bouwen dan? Nou, ik, zou het, ja, ik begrijp wat, uh, wat Rogier zegt. Uh, zelfs. Uh, Doordat die berichten zo wisselend zijn, heb ik ook wel het idee zo van, goh, raakt er iemand in paniek? Ik zou altijd gekozen hebben voor een veel rustige weg. De eerste weg, uh, ze gaan niet mee naar het toernooi, want ik wil kijken of het ook beter kan. Dat is een soort testtoernooi. En vervolgens maak ik de balans op. Het uh, zijn iconen, het zijn jongens die een geweldige staat van dienst hebben voor, uh, voor het Nederlands hockey. Uh, ik kan mij ook niet voorstellen dat Paul van niet over heel veel gegevens beschikt en heel veel trainingen bekeken heeft en daar een conclusie uh, aan verbindt. Ik zou alleen veel terughoudender zijn om gewoon daar een strepen door zulke spelers te zetten. En ik denk, en dat zal de test van het team zijn, als het team echt met uh, taken en met uh, Teun de wil spelen... ...dan zal dat helder zijn als ze zonder hun kunnen spelen, dan zullen ze dat ook duidelijk maken aan de coachingstaf. Ja. Um, dus Rogier, wat vind je daarvan? Uh, nou, ik zou, ik zou nog eigenlijk één ding willen zeggen. Uh, Paul heeft het ook over dat hij op zoek is naar de totale bevrijding voor zijn team. Uh, die moet nu gaan komen. Maar uh, geen genoeg houdt hij dus de deur nog open voor die twee iconen. Waardoor ik altijd denk, ja, die schaduw hangt nog steeds over het team. Hoe kunnen ze zich nou totaal bevrijd voelen? Je neemt of een beslissing en je zegt, we stoppen met die mannen. En we gaan helemaal met dit team weg naar de spelen. En we gaan zo goed mogelijk presteren. Of je houdt ze erbij en gaat kijken. Ook zoals Joop ook zegt, op een rustige manier kunnen we even of tijdens de stage een keer zonder. Uh, zo niet, dan gaan we daarna met ze door. Eigenlijk is nu de weg terug afgesneden, al zegt Paul ja. van niet. En ik denk dus uh, dat wat dat betreft uh, Paul zeker geen goede beslissing heeft genomen... en dat het nog een hele zware tijden gaat worden. Al we natuurlijk, als we ook hier hebben, uh, dat het allemaal goed komt. Ja, ja, ja ik, ik wil ja, zeggen, dat, je kan, dat... hij kan alleen maar uh, zijn uh, uh, keuze rechtvaardigen... door te laten zien dat de prestaties beter worden. Een andere manier is er niet. Nee. Nou, ik, ben, ik, ik, ik ben bang dat, uh, dat Paul door de wijze waarop hij het nu gedaan heeft... Uh, dat als hij terug moet, dat er dan de discussie over hem komt... in plaats van dat er discussie over het team komt wat goed moet gaan presteren. Uh, dus als het team niet presteert en de, de roep om steun en taken om terug te komen... met al hun ervaring, zal dan over het hoofd van de bondscoach worden gespeeld. En dat is nou precies wat je in de laatste maanden voor de Olympische Spelen nou eigenlijk niet kunt hebben. Dan hmm. heb je toch een, een geoliede machine nodig die nog zoekt naar de laatste... 5% verbetering om een medaille te halen op de spelen. En niet om 85% van de organisatie nog een keer op de kop te zetten. Ja, Hij heeft gezegd gisteren... Uh, als wij in de oefenstage tegen Australië... Uh, in die vier wedstrijden vier keer met 4-0 verliezen... heb ik een verkeerde beslissing genomen. En dan moet ik de beslissing terugdraaien. Maar denk, is het dan denkbaar, Rogier van Heck, dat uh, het wellicht zo is dat Paul van As... zo kort voor de spelen bondscoach af is? Nou, zover... als je dit niet zover gaat... maar het is wel... Uh, denk ik de kiem alweer van een nieuw probleem inderdaad. Dat hij zegt, als we met 4-0 verliezen. Ik denk, spreek je vertrouwen uit nogmaals in deze selectie. Zonder die twee grote bomen. Ga naar de spelen en ga naar een medaille halen. En uh, zeur verder niet meer. Maar goed. Dat heeft uh, hij toch uh, gedaan? Ik denk dat voorlopig dit nog wel boven team hangen. Maar dat heeft hij toch gedaan? Die keuze heeft hij toch nu gemaakt? Nee, want hij blijft roepen. Straks uh, uh, gaat het mis. Dan ben ik uh, zeker niet te groot om de jongens weer terug te vragen. Ik zeg sluit de deur, ga met het team, spreek je vertrouwen uit, pas dan komen er, denk ik, hele mooie nieuwe bomen. En uh, zolang het niet gebeurt, zullen we een fijne tactiek blijven. Joop, Obeda, als je chef de mission zou zijn, zou je dan in die beslissingen gekend willen worden? Ja, maar ik heb geen enkele twijfel dat uh, en Roland Ontman, die uh, uh, prestatiemanager van het NOC is, en Maurits Hendricks die zo dicht uit de die sport komen, niet gekend zijn in deze beslissing... of daar in ieder geval van uh, ongelooflijk op de hoogte zijn. Dat weet ik zeker. Ja, dat denk jij ook, Rogier? Ja, ja, ja. die zullen zeker gekend zijn. En uh, ja, Dat heeft Paul natuurlijk slim gespeeld. Hij heeft uh, terecht ook, hoor. dat wordt de betekenis gezocht bij het bondsbestuur... en uh, bij de mensen van de NRC-NSF. En daarin voelde hij zich gesteund en dacht hij... ja, uh, ik kan het maken. Maar nogmaals, hij uh, had wat mij betreft nog rigoureuzer moeten zijn. Hm. En nu blijft het toch een beetje zo. Jij uh, hoort nog wel eens wat in de hockeywereld. Uh, um, uh, wat je? Uh, wat, wat heb je vandaag gehoord? Hoe zijn de reacties? Nou, de reacties zijn heel verschillend. Kijk, mijn column heb ik nog niet van niks geschreven. waarin ik de grillen van As beschreef. om eens even weg te blijven bij de emotie. Want iedereen had het natuurlijk over. of dat As eindelijk toonde. En anderen hadden het natuurlijk over dat het belachelijk was. vooral dat Theum uh, uh, op een zijspoor is gezet. Um, ja, ik heb wel mensen gesproken die. Uh, in mijn lijn denken en echt zeggen: ja. Um, is Paul van As nou wel goed bezig gezien hè, de anderhalf jaar waarin hij nu bondskort is? Want er zijn gewoon meer dingen gebeurd. Hij begint met Nederland 40, daar is hij mee gestopt. Hij uh, had het laatst over dat drie strafcorners heel hard nodig waren op wereldniveau. Nou, nu met taker die weg is, uh, is hij daar ook weer van teruggekomen. Het lijkt wel alsof hij niet helemaal weet of er geen groter plan achter zijn uh, Olympische verhaal zit. Dat gevoel heb ik tenminste. En ja, daar denken meer mensen zo over. Alleen ja, dat zijn mensen die. Niet op een positie zitten uh, uh, waarin ze beslissingen kunnen nemen. Maar dat zijn wel mensen met heel in verstand. Uh, Joop Alberda, is dit niet ook gewoon het gevolg van het feit dat je bondscoach bent? Je moet soms harde beslissingen nemen en dan weet je van tevoren dat er 50% voor en 50% tegen is wellicht. Zeker bij dit soort beslissingen. Ja, nou ja, goed, het, het doet mij ook wel denken aan uh, als Ruud van Misero niet geselecteerd wordt, dat het halve land natuurlijk op zijn kop staat. Uh, omdat je bij iconen ook altijd in je hoofd, als het ware, hun meelaat spelen nog in de toekomst met hun beste prestaties uit de geschiedenis. En inderdaad, de reden waarom je bondcoach aanstelt, is dat hij beslissingen neemt. Die in het belang van het team zijn en die niemand van het team zelf of de buitenstaande niet zou nemen. Dus als je allemaal, als je zegt wat is nou de toegevoerde waarde van Paul van As en van Bert van Marwijk. Die nemen beslissingen die anders zijn dan de gemiddelde Nederlander. Nou en daar staat hij dan ook voor en daar is hij denk ik ook verantwoordelijk voor. En niemand anders. Tot slot uh, uh, ja of nee antwoord. Joop Alberda haalt het hockeyteam goud bij de Spelen. Ik hou de droom open en ik hoop dat er nachtmerrie volkomen wordt. Ik zeg, ik zeg ja of nee? <laughs> Dan hou ik het op ja, zolang het niet nee wordt. Rogier, ja. jij hebt lange naam mogen denken. Ja, ik verstond. Het ging om goud, hè? Ja, ja, correct. Dan zeg ik nee. Oké, okay, we gaan het afwachten. Dank jullie wel, allebei. Joop Alveda en Rogier van het Hek. Vijf over half elf. NOS langs de lijn. Niet alleen veel Nederlandse, maar ook veel Duitse clubs... zijn deze maand afgereisd naar Turkije... om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Eén van de clubs is Borussia Mönchengladbach. Al vijf jaar de club van onze Roel Brouwers. En hoewel hij zelf niet altijd zeker is van de basisplaats... gaat het met de club verrassend goed dit seizoen. Ja, dat is ongelofelijk. Zeker als je dat vergelijkt met vorig seizoen... waar we ja, echt op de valreep erin gebleven zijn door de nacompetitie... Ja, dit seizoen is het totaal anders. Uh, ja, we spelen echt heel goed voetbal. Uh, staan we staan op de vierde plaats. Nou, ik denk, uh, beter kun je dit seizoen niet hebben. Ik heb hier in Belek, Turkije, dus met een paar supporters gesproken van Gladbach. Ja, die zeggen ook, het is fantastisch wat hier gebeurt. Oude tijden herleven. Ja, klopt. Uh, je merkt er eens, uh, ja, rondom de club heel veel euforie op het moment. En, uh, ja, iedereen geniet daarvan. En dat moeten we ook zeker doen. Maar... Ja, we moeten ook reëel blijven kijken waar we vorig jaar vandaan zijn gekomen. En, uh, we moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En, uh, ja, hopelijk kunnen we uh, daar bovenin in ieder geval mee, mee blijven doen. Jullie hebben een tijdje zelfs gedeeld op kop gestaan. Ja, klopt. Uh, we hebben een tijdje bovenaan gestaan. Uh, ja, dat is natuurlijk leuk als je dan de teletext opzet. Maar uh, ja, we, we moeten gewoon proberen daar bovenin te blijven. Maar, uh, van wedstrijd tot wedstrijd bekijken hoe het gaat. En, uh, als, het, als we op het einde nog uh, rond die positie staan... dan. Uh, ja, het zou leuk zijn. Ik heb je zien spelen tegen Herakles Almelo. Ik vond dat je een goede indruk maakte. Sterk aan de bal. Je zat ook overal tussen, verdedigend. Ja, het is einde van de trainingskamp. Dus we waren toch wel een beetje vermoeid. Dat merkte je wel. We spelen niet ons beste voetbal, vond ik. Maar ja, voor mezelf eh, ik, eh, ja, probeer ik gewoon mijn best te doen. Ik speel niet altijd op het moment. dus eh, ja, Dant is geschorst tegen Bayern München. Dus ik ga ervan uit dat ik tegen Bayern wel speel. En uh, ja, daarvoor is ik, de trainingskamp heel belangrijk om ons daarop voor te bereiden. En, uh... ja, dat is de eerste wedstrijd straks? Ja, klopt. Volgende week is dat. En, uh, ja, daarvoor hebben we denk ik, nu een goed trainingskamp gehad. Met een paar goede oefenwedstrijden. Ik vond Heracles uh, voetbal ook uh, sterk. En, uh, ja, ik denk dat wij ook een goede indruk uh, achtergelaten hebben. Ook voor mezelf persoonlijk. En, ja, ik, uh, voor mij mag het beginnen volgende week. Ja, niet altijd basisspelen, zeg je. Ja. Toch heb je onlangs wel je contract weer verlengd met uh, twee jaar. Je bent een van de langst zittende spelers ook bij, uh, bij Gladbach. Waarom heb je dat gedaan? Nou, ik, ik weet wel dat ik altijd aan mijn wedstrijden kom. Uh, ik, ik heb van de 17 wedstrijden in het eerste seizoen zelf er uh, 9 gespeeld. Dus dat is op zich niet, uh, niet verkeerd. Maar, ja, ik wil er natuurlijk, uh, mijn doel is om nog meer te spelen. Maar, uh, kijk, als ik uh, geen uitzicht had op speeltijd, dan had ik dat waarschijnlijk niet gedaan. Maar, ik, ja, ik voel me goed bij de club. Ik weet dat ik aan mijn speeltijd kom... Uh, het ja, is een super club. Ik voel me nog goed thuis. Dus vandaar was de keuze niet zo, makkelijk, uh, niet zo moeilijk voor mij om te verlengen. Waarom is het leuker, interessanter om in Duitsland te voetballen dan in Nederland? Ja, ik denk voor mij, Duitse voetbal past beter bij mij. En, uh, ja, het is volle stadions. Uh, bij ons, uh, ja, tegenwoordig is het uh, meestal uitverkocht. zitten er 54.000 man. Het ja, is een geweldige sfeer. En, uh, ja, ik denk dat Duitsland... Uh, ja, ook die voetbalsfeer uitademt en uh, ja, dat past denk ik bij mij. En ook het uh, type spel in Duitsland past bij mij. Dus ja, ik, voel, ik ben wel op mijn plaats daar. Toch ben je niet zo heel bekend in Nederland? Nee, klopt, maar dat komt omdat ik denk ik niet zo lang in Nederland gespeeld heb. Ik heb bij Roda ja, in drie seizoenen 50 wedstrijden gespeeld. Dat is natuurlijk niet zo heel veel. En uh, toen ben ik al naar Duitsland uh, vrij vroeg gegaan. Dus uh, uh, ja, in Nederland uh, niet zo bekend. Als u je, je contract uitdient tot 2014... Is dan een terugkeer naar Nederland? Je bent dan volgens mij 32, 23, 33 32, ja. terugkeren naar Nederland? Dat eh, zou wel kunnen, ja. Kijk, als Gladbach verder wil gaan, dan... Eh, ik voel me hier nog altijd zo, ik me nu hier voel, dan eh, zou ik waarschijnlijk hier blijven. Maar een terugkeer naar Nederland eh, zou ook zomaar kunnen, ja. Roel Brouwers van Stad, in gesprek met Richard van der Maden. We'll be OJ's en uh, backstabbers. De zwemtrainer Martin Truijens is vandaag uh, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... gepromoveerd tot dokter in de bewegingswetenschappen. Negen jaar lang werkt hij aan zijn proefschrift Work in Progress... waarin vooral het effect van uh, hoogte trainingen centraal staat. Martin, goedenavond. Goedenavond. En dubbel gefeliciteerd... Ja, dankjewel. Want je bent nog jarig ook vandaag, geloof ik. Ja, dat, dat klopt. Ja. Ja, ik ga niet zingen hoor, je blijft erbij. Nee, dat is goed. <laughs> zeg, negen jaar heb je eraan gewerkt. Is, is, is, het, dan zoiets, ja, is het dan zoiets van. Uh, nou hè, hè, eindelijk? Ja, dat wel een beetje. Het klinkt als je dat zo noemt ook wel als een, als een hele tijd, moet ik eerlijk zeggen. Zo heb ik het uh, toch niet helemaal ervaren. Het is, uh, en die negen jaar is best snel voorbij gegaan. Vertel even wat de essentie is van de proefschrift: Work in progress. Uh, ja, de type work in progress slaat absoluut op het feit dat uh, dit soort uh, uh, onderwerpen, dit soort onderzoeken, daar ben je eigenlijk nooit mee klaar. Uh, net als mijn vak als trainer. En je bent steeds op zoek naar uh, nieuwe dingen en die zou je ook steeds vinden, omdat je de grenzen wil verleggen. Nou, dat is ook bij het onderzoek zo, dus daar slaat de titel op. De be belangrijkste conclusies uit het geheel zijn uh, dat als je kijkt naar hoogtraining, dat je feitelijk uh, het kan opsplitsen in, in, uh, in, in twee delen. Deel 1 is het, puur het belasten op hoogte. Dus trainen onder omstandigheden van hoogte. En wat deel 2 is dat vooral niet doen, maar de hoogte toedienen wanneer je in rust bent. Nou, dat heeft geleid tot uh, allerhande strategieën die op dit moment uh, worden onderzocht, maar ook in de sportpraktijk worden gebruikt. En daar heb ik een aantal onderzoeken naar gedaan. En een van die onderzoeken uh, die heeft geleid uh, tot de conclusie dat het trainen, puur trainen op hoogte, niet zo nuttig is als je kijkt naar de, de belasting die op de spieren wordt uitgeoefend. Sterker nog, dan zou het een, een nadelig effect kunnen hebben. En het omgekeerde geldt eigenlijk voor het rusten op hoogte. Als je dat in de juiste verhouding doet, en dat betekent dat je ongeveer... 12 uur per dag of meer op hoogte je moet bevinden, maar het liefst niet op die hoogte trainen. Dus je kan je al voorstellen dat je dan al snel tot constructies komt van hoogtetentjes, hoogtekamers, uh, of speciale invoerbare kamers die hoogte simuleren op zeeniveau. niveau zodat op het moment dat je uit die kamer loopt je onder ja. zee-niveau omstandigheden kan trainen. Dat is uh, de strategie die... Uh, op dit moment het beste lijkt te werken en ook het meest wordt toegepast in de, in de sportpraktijk. Dus als ik het goed begrijp is het eigenlijk het, het beste om uh, in plaats van op zeeniveau in een uh, zuurstofkamer te gaan slapen... die simuleert dat je hoog in een berg zit, dat je hoog in een berg gaat wonen en daar dan simuleert dat je op zeeniveau zit. Dus andersom. <laughs> dat zou ook nog kunnen, ja. Dat, en sterker nog, de um, um, Amerikaanse schaatsploeg in voorbereiding op Salt Lake City heeft ook letterlijk op die manier zijn voorbereiding gedaan. Die hebben in Salt Lake gewoond en getraind. En tijdens hun training hebben ze extra zuurstof toegediend. Nou, dat kan niet in iedere sport, zeker in mijn eigen sport, de zwemsport, is dat lastig. Omdat op het moment dat je bij zwemmers dat soort omstandigheden wil creëren, dan moet je of een heel zwembad uh, op uh, dat niveau brengen, uh, of je moet met allerlei uh, masters en, uh, en, en, en grote luchtzakken achter je aan gaan zwemmen. Mm -hmm. nou, dan uh, kan je je voorstellen dat het op een gegeven moment uh, echt meer op zwemmen lijkt. Uh, dus in ons geval, uh, als je zo'n strategie zou willen toepassen, dan doe je het omgekeerde. Dan ga je in een hoogte tent slapen op zeeniveau. En vervolgens ga je gewoon op zijn niveau trainen. Dat is onder andere wat Maarten van der Weijden heeft gedaan in de voorbereiding op de Olympische Spelen van 2008. En wat op dit moment onze nationale recordhouder op 1500 meter uh, en 800 meter vrije slag, uh, de langste afstanden op de, op de lange baan binnenbadswemmen, Job is aan het doen is. Ja, nou we weten hoe het met Maarten van der Weijden is afgelopen. Goed toch? Ja, die won goud. Dat dus, ja, dacht ik. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, maar Job Kienhuis, uh, merkt hij er ook daadwerkelijk al wat van? Nou, ik vind het, ik vind het heel, uh, heel lastig om daar nu uh, een keihard antwoord op te geven. Maar het feit is dat sinds Job in het tentje zit, hij zijn, zijn PS heeft aangegeven. Misschien had hij dat anders ook gedaan. En dat is wat ik bedoel met de slag om daarom. Ja, hij is dus harder gaan zwemmen? Uh, hij is harder gaan zwemmen, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Uh, in wat voor sporten is jouw theorie nog meer toepasbaar? Ik denk even gelijk aan het wielrennen, maar dan zouden ze eigenlijk bovenop een berg een hotel moeten hebben en dan in het dal moeten gaan trainen. Ja, kijk, wielrennen is natuurlijk een complexe situatie, omdat uh, als je bijvoorbeeld naar de Fuur de France kijkt, dan heb je etappes op zeeniveau. niveau, je hebt etappes die op zeeniveau niveau beginnen en uiteindelijk hoog op de berg eindigen, je hebt etappes die uh, hoog op de berg beginnen en uiteindelijk op zeeniveau niveau eindigen. Dus... Dus daar is de constructie wat lastiger. Eén ding is wel heel duidelijk, dat voor dat soort prestaties uh, het, uh, het duurvermogen, de capaciteit van de sporter een hele belangrijke rol speelt. En um, de vorm van hoogtebelasting uh, die ik net schetste, dus hoog even laag trainen, is precies die strategie die, die daar een voordeel kan bieden. Dus wat ook wielrenners doen, is in zo'n hypo-bar uh, tentjes slapen of hypoxie tentjes slapen. Ja. Duidelijk. Goed, ja, we kunnen hier uren over doorpraten... maar dat gaat we helemaal niet, want onze tijd zit erop. Uh, ik, vieren, dat ik. ik wou net zeggen, jij moet toch uh, aan het bier... want dat heb je nu natuurlijk niet gedaan... omdat je wist dat je bij ons zat. Uh, waar, waar, waar, waarvoor dank. Uh, neem er dan één extra voor ons... en we maken er nog een mooi feest van vanavond. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dat was zwemtrainer Martin Truijns... die is vandaag uh, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... is gepromoveerd tot dokter in de bewegingswetenschappen... vanwege zijn uh, proefschrift Work in Progress. De clubs in de eerste divisie zijn begonnen aan de tweede seizoen zelf. Dordrecht deed dat zonder Theo Bos. In de winterstop werd er al vleesklierkanker bij hem vastgesteld. Vanavond kwam Telstar op bezoek en werd er met 2-0 gewonnen. Rob Fleur sprak erover met de technisch directeur Marco Bogus... en aanvoerder Cecilio Lopez, die beide treffers maakten. Speciaal voor de trainer. Voor de wedstrijd uh, stuurde hij aan een sms en uh, aanvoerde: wensen je wens een ploeg succes. En, uh, ja, je ziet gewoon dat hij uh, er echt mee bezig is uh, met, met natuurlijk, uh, de strijd die hij moet leveren, maar toch ook met, uh, met, met ons. En, uh, ik zeg wel als trainer: uh, uh, Maak je wat meer zorgen om, uh, om de revalidatie of, uh, en, en de strijd aangaan. Kun jij als Marco Bogers, technisch directeur van Dordrecht, beschrijven wat je de voorbije weken allemaal hebt meegemaakt? Als je trainer zeg maar, dit bericht krijgt. En als je dan zeg maar, zag hoe Dordrecht bezig was... we staan nu gedeelde vierde... dat komt niet zomaar ergens vandaan. Dat is natuurlijk een, een, een kwai waar die trainer mee bezig is. Met jonge jongens, zeg maar. In het begin waren wij eigenlijk een degradatiekandidaat, met sommigen genoemd. En als je ziet dan dat je nu gedeeld vijfde staat... Ja, dan is die rol van die trainer zo verschrikkelijk belangrijk. En als je dan zeg maar, een, ja, door deze ziekte wordt getroffen... Ja dan, dan, dan, dan, ja, dan gaat er ook iets los bij zo'n zo, zo, zo ploeg natuurlijk. En ik vond vandaag dat we de eerste half heel mat en, heel, en het, ja, het, het leek wel of we er niet bij waren. Als je bang voor de eerste wedstrijd naar de winterstop, dat niet zozeer het voetbaltechnische, maar dat uh, ja, het mentale een geweldig probleem zou worden. Want ja, van tevoren allemaal acties, jullie hebben die shirtjes aan, ja. uh, rondom ballonnen, uh, spandoeken, alles, alles stond in het teken van Theo Bos ja zeker en uh, ja, vooral met een hele jongere groep zit uh, het een beetje zoekende en uh, dat zie je ook wel en dat merk je ook wel. Want de wedstrijd was niet uh, uh, zoals we thuis eigenlijk meestal spelen. Zat er veel spanning? Hè? Ik denk dat er toch wel wat spanning op zat uh, en uh, ja, dat merk je ook. En in de rust hebben we gezegd jongens je geeft niks weg maar je moet wel je goals gaan maken en uh, vooruit gaan uh, voetballen. En, nou, gelukkig dus werd de schoon er een beetje vanaf gegooid en dat merkte je ook. En, uh, ja, uh, gelukkig uh, hebben we die wedstrijd met 2-0 kunnen winnen. Ja. Als dat beeld naar buiten komt met de kerst, uh, de, zijn ziekte, wat doet dat met een elftal? Jij zit er bovenop. Ja, dat, dat hebben we al uh, besproken allemaal. Kijk, zo'n zo ploeg is natuurlijk down. Uh, zelfs nummer 24 was nog blij met Theo Bos. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb ook een tijdje voetbal Maar als ik nummer 24 was, dan had ik die trainer getackeld onderweg. Maar uh, iedereen ja, vond het een, een heerlijk event mee te werken. En hij was eerlijk. Hij schouwt eerlijk. Hij zegt wat ervan denken. En, uh, ja, en dat zie je ook nu, weet je wel. Uh, die, die, die natuurlijk in die kleedkamer. En, uh, ja, hey, hij is er nu hij is, in de hij is de kleedkamer. nu. hij is in de kleedkamer. En iedereen krijgt de knuffel. En iedereen uh, weet wel, krijgt hij zoen. Ja, dat zegt natuurlijk genoeg natuurlijk. En... Uh, maar uh, ja, hij gaat, uh, kijken. ik ben me overtuigd dat hij uh, gewoon heel snel weer voor die groep staat en dat hij weer helemaal genees. Er komt absoluut geen andere trainer. Nee. Virgil Breed is zijn assistent, neemt het over. We ja. van onderaf aan aan. is een eerbetoon aan Theo Bos. Nee, hij heeft niks met een eerbetoon te maken. Kijk, uh, de assistenten zijn weer opgeleid door Theo Bos. En uh, die, die, die, die, die, die assistenten moeten de rode draad gaan bewaken voor, uh, voor, voor Theo. Gaat nu een kratje bier uh, naar binnen? Ja, dat is altijd hoor. Dat is altijd. Dat is niks nieuws. Weet wel. Dat, is, uh, dat is dat amateurgedachte wat we nog hier hebben. En uh, dat, is, dat is juist mooi. Maar uh, nee, kijk, uh, ik heb gezegd, al verliezen we 17 wedstrijden. Dit is de keuze die we gemaakt hebben. En nu zeg ik dus, weet je, de volgende stap zeggen, al verliezen we 16 wedstrijden. Want we hebben nu één gewonnen. En dan uh, blijft dit hetzelfde. Is het nou het, uh, laat ik maar zeggen, de grootste spanning is nu verdwenen? Nou, nou ja, wat ik zeg. Uh, iedereen vraagt elke, elke dag nog van uh, natuurlijk van, uh, hoe, is hoe is het met de trainer? Uh, hoe is het gegaan? Uh, dat blijft sowieso wel. En, en uh, ja, maar je moet toch ook over uh, tot de orde van de dag. En dat is uh, voetballen. En uh, ja, dat, dat moet denk ik de komende tijd. gaat dat, uh, gaat dat zich wel uh, een weg volgen. Simpel. Het moet, uh, ja, en simpel Dat is het niet. Simpel is het niet. Uh, nee, maar uh, het moet slijten. Ja, en, beetje het, bij beetje. Beetje bij beetje. En uh, wat ik zeg... Uh, het is een verschrikkelijke ziekte. En, uh... Ja, uh, sommige jongens hebben, hebben ook zo'n soort gelijk iets misschien, uh, van dichtbij meegemaakt. En ja, voor de familie is dat natuurlijk uh, is, is, is, ja, is dat, uh, verschrikkelijk. En, ja, en uh, het moet slijten als groep zijnde. En we weten dat we onze wedstrijden moeten winnen. En, maar er is, er, is, er is meer dan voetbal. Cecilia Lopez, de andere uitslagen. Goer de Eagles tegen FC Voordendam 5-0. Twee keer Tavejevi. Sittard tegen Cambuur 0-0. Den Bosch Veendam 3-0. Eindhoven Helmansport 0-0. Os Emmen. 1-1, AGOVV Almere City 1-1 en koploper Zwolle speelt zondag pas uit tegen Sparta. FC Zwolle aan kop met 44 uit 17, dan Eindhoven met 35 uit 18, Cambuur 31 uit 18, vierde Den Bosch met 30 uit 18 en Dordrecht heeft er ook 30 uit 18. Tot slot, de onderhandelingen tussen Ronald Koeman en Feyenoord. Die verlopen minder soepel dan verwacht. Zowel uh, club als trainer willen met elkaar verder. Maar ze zijn er nog niet uit. Feyenoord is op trainingskamp in Marbella. En daar was ook de zaakwaarnemer van Koeman aanwezig. Maar goed, dat hielp dus vooralsnog niets. Nou ja, het is duidelijk dat, uh, dat mijn management hier was... Om, uh, om natuurlijk tot een akkoord te komen met, uh, met de club. Ja, Dat is niet gebeurd waar we eigenlijk aan, nou, vanuit twee kanten wel op hadden gehoopt.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 Ik denk niet dat dat goed is op dit moment. En dat is iets... sowieso het contractuele dingen zijn tussen club en mijn management. Ik ben ook niet bij die gesprekken aanwezig geweest. Ik richt me op het sportieve. En daar hebben we onze handen al vol aan. Ja, maar op termijn een keer oranje. Daar heb je ook nooit een geheim van gemaakt, toch? Nee, dat heb ik laatst ook natuurlijk best wel een keer aangegeven. Ik denk, als je iedere clubcoach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 Nou, ik denk. En, en, en dat is ook wel weer het mooie als je, als je mensen uit de voetballerij uh, spreekt. die een beetje op afstand naar Feyenoord uh, gekeken hebben. Ik denk dat dan, dan daarin krijg je complimenten uh, hoe het Elftal staat. Eén, qua organisatie. Uh, twee, de uitstraling wat het Elftal heeft. De wil om te winnen. En. Uh, ja, en, en Feyenoord straalt weer iets uit. En. Uh, ja, en daar, daar werken we hard aan. We weten ook dat het. Uh, dat het soms nog wel eens heel broos is. Dat ligt ook aan uh, de, de, de kwantiteit van de selectie. Kijk maar het nu in het trainingskamp. Uh, ja, dan, dan soms trainen we met 19 spelers. Waarvan uh, 20 spelers. Waarvan 6 A1 spelers. Dus ja... ja Kijk naar de situatie op het middenveld, natuurlijk. Uh, Karim, Karim El mahdi is er niet bij. Ricky van Aaren valt helaas uh, geblesseerd weg. Ja, we houden drie middenvelders over ja. en we spelen er met drie. Ja. Nou ja, dan, dat, dat is, dat is uh, soms wel eens om uh, ja, een, een stukje gevoel van ja, er moet niet te veel gebeuren. Nee. Maar als we dit fit houden en, en compleet blijven. Dan is alles aanwezig om, uh, om deze lijn door te trekken. Ronald Koelman tegen Martin Vriesema. Tot zover deze editie van NOS de Lijn. Morgen om half vijf het sportforum met als gasten Tom Boots. Ad Roskam, prestatiemanager NOC NSF en interim topsportmanager van de KNGU. Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. En Iwan van Duren, journalist bij V. Zometeen, zoals te doen gebruikelijk, na elven met het oog op morgen. Gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.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 Hallo 2012. Een nieuw jaar? Een strak lijf? Je huis schoon of fris? Of een compleet nieuwe look? Alles om jouw jaar goed te beginnen. Eerstweekam.nl Vanaf 19 januari in Den Haag. Het Festival voor Literatuur en Actualiteit. Met schrijvers uit Nederland en verre omstreken. Unlimited.nl Nu tot 50% korting op ski kleding. Eerstweekam.nl